...dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn reed bewust met een vrachtwagen in op het publiek. Dat zegt de Duitse politie. De man is waarschijnlijk een vluchteling uit Pakistan van 23. Bij de aanslag kwamen 12 mensen om het leven, 48 mensen raakten gewond. De Duitse politie heeft vanochtend vroeg een inval gedaan bij een asielzoekerscentrum in Berlijn, meldde Duitse media. Een speciale eenheid zou een hangar hebben doorzocht op het voormalige vliegveld Tempelhof, waar de vluchtelingen zijn ondergebracht. De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt zou er ook zijn opgevangen. De ChristenUnie steunt de Oekraïne-deal van premier Rutte niet, dat zegt partijleider Segers in het Nederlands Dagblad. Het is daarom nog maar de vraag of er in de Eerste Kamer... een meerderheid is voor de deal die Rutte sloot met de EU. Eerst moet de Tweede Kamer nog over de Oekraïne-deal stemmen. Vanavond wordt erover gedebatteerd. Het aantal mensen dat is overleden na het drinken van nepwodka is opgelopen tot 53. Gisteren werd bekend dat in een Siberische stad mensen vloeistof hadden gedronken... die normaal wordt gebruikt om een sauna lekker te laten ruiken. De vloeistof is gevaarlijk omdat er dodelijke methanol in zit... Veel Russen hebben geen geld om wodka in de winkel te kopen. Daarom zoeken ze naar goedkopere alternatieven. Tweederde van de oud-werknemers van VND heeft weer een baan. Begin dit jaar stonden ruim 10.000 mensen op straat... nadat het warenhuis de deuren had moeten sluiten. Nu zijn ruim 7.000 van hen weer aan het werk, vooral jongeren. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Ook in de leeftijdsgroep van 25 tot 50 jaar... hebben de meeste oud vnders weer een baan, zo'n 64 procent... Maar van de 50 plussers zit nog altijd drie kwart thuis, zegt het UWV. Het weer blijft vandaag droog, het is vrijwel windstil. Vanmiddag gaat de zon flink schijnen het wordt 2 tot 5 graden. Morgen nog een koude dag, donderdag regenachtig en een stuk zachter. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB.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 zfmzandvoort.nl Surprise A Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. just one of them Dream. Smoke and mirrors keep us sway That dignity